Adonai, elo Emet. Adonai, elo Emet. hemet. de 23. En vejazīf, vejazīf, vejazīf, vejazīf, vejazīf, vejazīf, stil voor Stil voor jezelf. Tot. Dan gaat Alla wat ene nu, val, van nee nu, ko zera, is raël, avade waar je dat ziet, ziet en laat ze los.